Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland doet het niet goed als het gaat om kinderrechten. Op een lijst die vergelijkt hoe goed landen zorgen voor kinderen staat ons land 20ste. Vorig jaar was dat nog plek vier. Komt voor een deel omdat de plek waar een kind opgroeit steeds meer bepaalt welke kansen die krijgt... Dat wordt verergerd doordat sinds een paar jaar de gemeentes zelf moeten bepalen hoe ze de zorg voor kinderen regelen. In plaats van de overheid, zegt de maker van de lijst. Of je in Urk, Vlissingen of Hengelo woont, sommige gemeentes hebben dit allemaal goed weten te organiseren en andere niet. Dat die kansenongelijkheid die hierdoor ontstaat, terwijl de behoefte van die kinderen overal hetzelfde is, dat dat niet acceptabel is. En voor de toekomst van kinderen zou het niet uit moeten maken waar ze wonen. De Rus lijkt weer te zijn teruggekeerd in Rusland... na de Wagner-opstand van afgelopen weekend. De Wagner-groep vocht eerst mee met het Russische leger... keerde zich daarna tegen Poetin en trok naar Moskou... maar stopte daar ook vrij snel weer mee... Toch heeft Poetin een flinke klap gekregen volgens correspondent Geert Koorkamp. Poetin had natuurlijk altijd het imago van uh, een sterke leider die precies weet uh, wat, er, wat er in zijn land gebeurt en alle touwtjes stevig in de handen hebt. En als je dan ziet dat uh, in een crisissituatie de leiding en ook de president eerst en vooral dan uit het zicht is, uh, ja, brengt dat in ieder geval uh, schade toe aan dat imago. En Elton John is bezig aan zijn laatste concerten voordat hij ermee stopt. Gisteren op Glastonbury in Engeland was hij de headliner... De laatste keer dat Elton in zijn thuisland speelde, was voor deze fans reden om alles af te zeggen. And you call me Elton John. Last ever UK gig, Glastonbury, what a day. So I figured like this is such a once in a lifetime chance that I can sleep any other day but like front row Glastonbury last UK concert. Het is niet het laatste optreden ooit van Sir Elton. Er komen er nog zeven. De allerlaatste is begin volgende maand in Stockholm. En het weer nog, dat is een stuk koeler dan gisteren. Vanochtend nog wat buitjes. Daarna af en toe wolken en af en toe zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort is de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Je Vite vite, quoi la suite? Le temps il passe, tiki-tik. C'est toi qui me rends sick Tous les jours, everyday, veut d'aide, elle sait Je connais la, c'est qui zit. Mon cœur est noir comme l'océan. J'irai nager, même si j'ai pas appelé. Palpe, j'aurais le temps de palper. Bébé, ma tante, on Elle m'attend sur le côté, bébé, m'attend son côté oh, ouais. Plus sur les radars, pardon là je peux pas voter TikTok tiki tik tiki tik tiki tiki tiki tiki tiki Atchiki ah Atchiki ah Atchiki Atchiki ah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 FM Zandvoort Ga niet weg zonder mij Mami geef me een sein Je bent all on my mind Je was beter bij mij Ben je ready voor me, we gaan diep, diep, diep, Goeie energieën, dus je gaat bij, gaat bij Ze zeggen Tamiëns, maar denk dat ik niet genezen zal zijn Denk alle tijd, die we hebben je leven even met bij je je voor jezelf ook een beetje voor mij Mami, je voor jezelf ook een beetje voor mij Ga niet weg zonder mij Mami, geef me een sein Je bent all on my mind Je was beter bij mij C'est toi qui m'as dans la force Et c'est pour ça tu mérites mon love Ouais t'inquiète pas Je te lâche pas Toute la vie d'a Pas par pas mon avenir à tes côtés I have baby Fais-moi confiance ma baby Honey verse on the mind Mommy give me all on my mind You must Just as true. Als er hen is gesipt en je weet hoe laat het is, An -an alle...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 als er heen is van en je weet hoe laat het is, A -a alle ogen op mij, baby. Als het uit is met je ex en je bent diep getest. Zijn we niet in outside? Zijn? zijn we niet in outside? All right. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Russische ministerie van Defensie heeft een video gepubliceerd van een bezoek van minister Shoigu... aan Russische troepen die zouden vechten in Oekraïne. Waar en wanneer de beelden zijn gemaakt is niet duidelijk. De Russische roebel is hard onderuit gegaan na het turbulente weekend... met de afgebroken opmars van het Wagner-huurlingenleger... De roepel staat nu op het laagste niveau ten opzichte van de dollar in bijna anderhalf jaar tijd. Prinses Alexia viert vandaag haar achttiende verjaardag. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima viert het thuis. Het Koninklijk Huis heeft vanwege haar verjaardag nieuwe foto's van de prinses gepubliceerd. Het weer zon en wolken vandaag. Het wordt 20 tot 23 graden.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 Warned me when I was young, but if you gonna jump, I'm jumping too.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 Met de zon ZFM, 24 uur per dag Hete zomerhits Op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9.9.